Het schip voer van het eiland Zanzibar naar het eiland Pemba. Vier uur na het vertrek is de veerboot vergaan. Op de plaats van het ongeluk staat een sterke stroming... en daardoor is er weinig hoop dat er nog overlevenden worden gevonden. De regering in Israël noemt de bestorming van de Israëlische ambassade in Egypte... een grove schending van de diplomatieke normen. Het ambassadegebouw in Cairo werd vannacht met geweld binnengedrongen... door Egyptische betogers. Na een tijdje verjoeg de politie hem met traangasgranaten waarna tientallen ambassademedewerkers terug naar Israël vlogen. Na hun aankomst zei een woordvoerder dat Israël-Egypte dankbaar is dat ze zijn bevrijd, maar de bestorming is volgens hem wel een klap voor de vreedzame betrekkingen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen reageert bijzonder geïrriteerd op opmerkingen van verzekeraarsvoorzitter Wiegel. Wiegel vindt dat Nederland wel met minder ziekenhuizen toe kan. Wat hem betreft kunnen ziekenhuizen die vlak bij elkaar staan worden samengevoegd. Ook kunnen privéklinieken tal van ziekenhuizen overnemen. De NVZ vindt de opmerkingen van voorzitter Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland voorbarig en in strijd met het kabinetsbeleid. Het Rotterdamse partieschip waar de afgelopen nacht brand uitbrak is volledig verwoest. De brandweer had het vuur van morgen om negen uur onder controle. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dan het weer, wisselend bewolkt met zonnige perioden. Het wordt vanmiddag 23 graden aan zee tot 28 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond kans op stevige regen- en onweersbuien. En morgen is het minder warm. Dit was het NOS Journaal. AANB Verkeersinformatie. Een aantal files door werkzaamheden en ongelukken. Op de A1 bijvoorbeeld, Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooimeer en Laren, 4 kilometer. Daar wordt aan de weg gewerkt. Dat geldt ook voor de A2 bij Utrecht dit weekend. Er staat nu file vanuit Den Bosch tussen klap het Everdingen en Vianen, 2 kilometer. De politie is bezig met een technisch onderzoek op de A2 naar Maastricht na een ongeluk daar. Tussen Weert-Noord en Kelpen-Ole zat 5 kilometer file. Twee rijstokken zijn dicht. Het is voorlopig verstandig om om te rijden via Venlo over de A67 en de A73.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 Kijk op psychozakelijk.nl. Vanavond een nieuwe aflevering van Lang Levende TV met Jan Smit. Mooie fragmenten uit het verleden. En wie pakt de meeste glazen uit de Champagnetoren? Kees Jansma, Antoinette Hersenberg, Twan van Peperstraaten, Viola Holt, Von Stepoel en Luciel Werner gaan de strijd aan. Kijk vanavond om half negen naar de tros op Nederland 1.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Tien jaar geleden, 11 september 2001. Daarover gaat het veel deze dagen. Ook wij gaan het er natuurlijk over hebben. Maar we zijn toch vooral ook gericht op de komende tien jaar... Is er dan nog een euro? Bestaat Europa nog wel? Zo vragen we ons deze week af. En hoeven we straks nooit meer naar kantoor en werken we thuis? Wat het CDA voorstelt. En hoe gaan we in de toekomst om met ontwikkelingssamenwerking? Daar bracht de SER gisteren al advies over uit. En daarom bij ons aan tafel. Alexander Rino Kan. Hij is de voorzitter van de Sociaal Economische Raad. De SER. Goedemorgen. Goedemorgen. Sophie Intveld is bij ons. Zij, is, uh, zij zit voor D66 in het Europees Parlement. En zij onderzocht de antiterreurmaatregelen in Europa sinds 11 september. Haar rapport daarover wordt maandag in het Europarlement besproken. Goedemorgen mevrouw Intveld. Goedemorgen. En het nieuwe werken. Daar schreef CDA Tweede Kamerlid Eddy van Heijem deze week een visie voor. Goedemorgen. Ook. Goedemorgen. En u kunt ons natuurlijk ook zien. Ons en onze gasten. Het belangrijkste. Ga daarvoor naar onze website. troskamerbreed.nl. De kranten van de zaterdag. Alle kranten kijken met foto's en artikelen terug op 9-11. Daar hebben we het straks uitgebreid over. Maar ook in alle kranten, de de Telegraaf, de zorg om het uh, pensioenakkoord. Gisteren hebben drie FNV-bonden het pensioenakkoord afgewezen. En maandag moet de vakcentrale FNV een besluit nemen. En grote kop in de kranten, pensioenakkoord, Wankel, Telegraaf, grote FNV-bonden, eisen concessies. Uh, meneer Van Heijem, hoe erg is het als de FNV dat akkoord afwijst? Um, nou, dat, dat, dat zou buitengewoon ongelukkig zijn. Zover is het ook nog niet, overigens. U zei de bonden hebben het afgewezen, maar daar zit volgens mij toch wel wat meer nuance in als je kijkt naar hoe de bonden zich nu opstellen. En we nee, zullen het maandag het weten. Gezegd, uiteindelijk, ja. Ja, dus maandag is de federatieraad waarin de bonden uh, uiteindelijk kleur zullen dus dat bekennen. Dus dan heb ik maar gewoon, om dat ons even voor te kunnen stellen. Wat als die FNV, die vakcentrale, dat in meerderheid afwijst in deze fase? Nou, ik. Um, ik zou het echt van de andere kant willen aanvliegen. Ik hoop vurig. Nee, dat, ja, dat snap Hier de Polder nee, zijn werk doet. Want ja. we hebben in Nederland een, uh, een traditie gelukkig waarin vakbonden en werkgevers ook mede verantwoordelijkheid nemen voor belangrijke uitdagingen. En het, het is nu erop of eronder. Ja, dat uh, hebben wij ook inderdaad geloof ik allemaal wel vast kunnen stellen in de kranten. Maar hoe erg is het als de FNV, de grootste vakcentrale, het af zou wijzen in deze fase? Nou ja, kijk, dan zou um, uh, laat ik zeggen de oorspronkelijke plannen die we hebben afgesproken in het regeerakkoord weer op tafel komen. Dan zou alles ook wat er is afgesproken tussen sociale partners, hè, tussen de werkgevers en de vakbonden in het pensioenakkoord zelf, hè, wat men zelf een jaar geleden heeft afgesloten, weer van tafel zijn. En dat zou uh, een enorme stap terug zijn. Nee, vergeet niet dat de bonden zelf hebben ingestemd met het pensioenakkoord een jaar geleden. Nadat de politiek uh, de regie had overgenomen. Nadat de polder er eerder niet was uitgekomen. Het heeft een enorme voorgeschiedenis. Dus wat er en... in het regeerakkoord staat op, om afgesproken, ervaart u als een enorme stap terug? Nou ja, ten opzichte van het pensioenakkoord... ook als je naar, naar, naar mensen in de samenleving vraagt... er is ook een, een onderzoek naar geweest de afgelopen weken. Wat heeft nou echt je voorkeur? Dan denk ik echt dat het pensioenakkoord uh, een behoorlijk evenwichtig voorstel is... wat uiteindelijk leidt tot langer doorwerken wat ook de pensioenproblematiek op een evenwichtige manier aanpakt. Maar ik hoop ook echt dat de bonden dat, uh, de, die, ja. die gezamenlijke stap vooruit nu ook gaan ja. maken. Meneer Renaud-Kan, u bent uh, zeg maar het, uh, het gezicht, de voorzitter van het poldermodel. U bent de baas van de Sociaal Economische <lacht> Raad... waar werkgevers, werknemers en allemaal adviseurs in zitten. Um, nou ja, ik probeer het bij u. Hoe erg is het eigenlijk om ons een voorstelling te kunnen maken... als de grootste vakcentrale zegt dit akkoord wat er nu ligt... is gewoon niet goed genoeg voor ons? Als het definitief niet deur zou gaan, zou ik dat net als de vorige spreker buitengewoon betreuren. Um, uh, voorlopig constateer ik met hem dat er veel nee's zijn, maar het zijn wel nee tenzijs. Ja, u bent en nee tenzijs daar... maken we wel vaker mee. Ja, nee tenzij, CPI, dat is heel En die punt. leiden heel vaak tot vervolggesprekken. Ja, ja, nee tenzij leidt vaak tot ja, dan maar wel. Ja, of misschien tot een ja-mits. En wie weet, wie weet, wie weet. Ja, maar goed, u kan dat veld overzien. Het zou mij ook niet verbazen dat u zich er op de achtergrond... af en toe eens met wat telefoontjes mee bemoeit. Uh, u glimlacht, dus dat is ja. Dat scheelt weer <laughs> tijd. Um, uh, maar kunt u zich voorstellen dat uh, uh, werknemers... Uh, leden van zo'n vakbond denken... Ja, het is een raar akkoord. Er zit heel veel risico voor ons. We gaan er hoe dan ook toch op achteruit. Kunt u zich het voorstellen die angst? Ik kan me die onzekerheid heel goed voorstellen. Want het is om de, in de eerste plaats een heel lastig onderwerp. Het is ook een technisch ingewikkeld onderwerp. En bovendien raakt het aan iets wat we heel lang als volstrekt zeker hebben ervaren. Wat het de afgelopen jaren in de praktijk gebleken is niet te zijn. En we hebben denk ik heel veel jaren rondgelopen met de gedachte dat pensioenen in zeker een risicoloos vooruitzicht boden. Dat is gewoon niet zo. Het is nooit zo geweest. We hebben het alleen op een hele nare manier ontdekt toen plotseling de economieën in elkaar stortten. En met dat nieuwe inzicht leven is op zich al een opgave. En om te leven met de aanpassingen die nu worden bepleit is dus lastig en veel eisen. U, u zou het afwijzen van het akkoord uh, betreuren? Enorm. En waar ziet u eigenlijk... Uh... Stel me een vraag op rond van de kop in de Telegraaf. Een mogelijke concessie nog op de valreep? Nou, dat, dat, dat gaat nogal zeggen om het nu even te improviseren. Ik zeg alleen, nou, nee, ja. nee, de nee, ze zijn eigenlijk allemaal nee. Tenzij Daar zit per definitie ruimte. Ja. En we zullen moeten afwachten of de Federatieraad erin slaagt die ruimte op in te Ja, dat snap manier. ik. Maar dat tenzij. Wat, in tenzij zit iets van een concessie. Wat, wat zou er dan nog geboden kunnen worden om het uh, meer om te laten slaan in ja? Maar er zit bijvoorbeeld, ik noem één voorbeeld waar ook een andere deskundige voor aan tafel zit. Er zit natuurlijk één lopend probleem en ook wel een lopend debat met, met de overheid over nadere verfijning van de AOW-regelingen. En daar heeft minister Kamp al een paar weken geleden al bijna... een eerste gebaar gemaakt. Dat was in ieder geval een stap in de goede richting. Dat 0,6% helemaal... of zo was ja, dat? Ja, er is dus 0, een, een probleem te overbruggen. Ook dat is... Hebben wij toen met de heer Windjes hier vastgesteld... dat dat ongeveer een kopje koffie was? In nou, Wie ben ik om daar iets aan, uh, aan toe te voegen? Ik wil alleen maar vaststellen dat daar in ieder geval ruimte zit... Die is op zijn minst voor een deel al benut. Uh, ik hoop bijvoorbeeld dat daar ook wel een vervolggesprek over mogelijk zal blijken. En dat is wel een heel belangrijk onderdeel van wat de, in ieder geval de bouwbond nog dwars is. Ja, Gaat u daar nou toch wel actief nog een rol in spelen? Want u lachte daarnet een beetje toen Kees het vroeg. Maar nou, gaat u dit weekend daarover uh, bij nou, praten? Het speelt zich natuurlijk af in en rond ons gebouw als ik het zo mag zeggen. Het is uh, formeel geen zaak waar de SER bij betrokken is. We zijn geen adviserende partij hier. Maar natuurlijk heel veel mensen die bij de CER actief zijn... zijn buitengewoon actief op dit ja. terrein. Dus uiteraard, u je hoort wat en je denkt wel eens Ja, mee. Want als u zegt van het is zo belangrijk en ik zou het betreuren... als het ja. erop afsprong, dan, dan moet u zich daar ook actief ja, mee natuurlijk. Ja, ik, ik trek het in ieder geval aan. En ik hoop met ons allemaal, denk ik dan maar... dat het op een of andere manier toch gaat lukken. Ja. Uh, mevrouw In het Veld, wij willen met u... omdat u toch de specialist bent uh, in Europa hier uh, aan tafel... het even over de kranten hebben die veel over de euro schrijven. Financieel dagblad bijvoorbeeld. Vertrek uit de euro, het ram Grieken dreigen met euro-exit. En dat is de laatste druk, trouw, wie afspraken negeert moet de eurozone uit. Dat is een voorstel van, van Mark Rutte. Um, kan Griekenland eigenlijk de euro uitgezet worden? Nou ja, uh, uh, uh, alles, alles kan. Je, nou ja, goed, daar zijn uh, allerlei meningen over. In wezen doet dat er eigenlijk niet zoveel meer toe. Maar ik denk dat dat eigenlijk niet eens het onderwerp van gesprek moet zijn. Uh, maar het wordt het is ons echt, wel we voorgeschilderd hebben, dat dat ja, zou kunnen. Maar het is op dit moment het is, het is, uh, symptomatisch voor de chaos die er op dit moment heerst. We hebben uh, uh, een uh, schuldencrisis, maar vooral ook een politieke crisis in Europa. Uh, en al het gepraat over landen die er nu of in de toekomst uitgezet moeten gaan worden... Dat, dat is allemaal leuk voor de bühne. Maar het wordt nu toch echt hoog tijd... dat de politiek één lijn gaat trekken. En het probleem snel op gaat lossen, maar vooral ook het vertrouwen bij de markten herstelt. Want die markten die denken ja, dat Europa is volstrekt stuurloos geworden. Wij gaan ons geld ergens anders heen brengen. En mm. nog iets anders. Hè, uh, maar, u mag... had het net over het pensioenakkoord. Als ik één klein linkje mm. mag leggen. Het, dat, ook dat is eigenlijk wel uh, symptomatisch voor de, de stagnatie in Europa. Alle landen moeten hervormen. Overal moet de pensioenleeftijd omhoog. Er moet bezuinigd worden. De arbeidsmarkt moet hervormd worden. Uh, en het lukt ons bijna niet meer om dat voor elkaar te krijgen in Europa. U zegt er is een chaos. Um, premier Rutte doet misschien wel een beetje mee aan het creëren van die chaos. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer... over een soort trapsgewijze uh, oplopende sanctiemogelijkheid. Daarin heeft hij het niet over het uit de euro gooien van landen. De dag daarna verschijnt er een brief van hem en minister De Jager... samen in de Financial Times, waarvan de kop is... dat de uiterste sanctie moet zijn een land uit de euro te ja. kunnen gooien. Is ja. dat niet Draagt ja. hij daarmee bij? aan de chaos? Ja, ik, ik vind het jammer dat hij er dat aan toe heeft gevoegd, omdat uh, ja, kijk, je kan theoretisch die mogelijkheid voorzien, dat vind ik allemaal prima, maar het is op dit moment niet zo relevant. En het, het, het was meer voor uh, intern gebruik bedoeld eigenlijk, voor de, de thuispolitiek, terwijl uh, het andere onderdelen van voor intern gebruik Nou, het, het hebben over... Um, dat landen eruit gezet kunnen nee, worden. Dat, dat schreef dus... hij juist in de Financial nee, Times. Nee, ja, maar hij zegt dat, dat dat, dat in, de, in de toekomst zou moeten kunnen. Hij heeft het niet over Griekenland vandaag. Dus hij schept verwarring. Terwijl de andere onderdelen van zijn voorstellen... die zijn wel heel relevant. Uh, voor de, uh, nog niet voor vandaag, maar wel voor de middellange termijn. Hoe gaan we die eurozone besturen? Uh, en hoe zorgen we dat de afspraken niet meer vrijblijvend zijn... maar afdwingbaar? Uh, en dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag... Uh, die inderdaad besproken moet worden. Ook om naar buiten toe... Weer vertrouwen in de, ja. uh, in, in, in de besluitvaardigheid van Europa terug te brengen. Meneer -Kan, u, u knikt. Uh, ja. Bent u het eens met de uh, analyse dat er uh, chaos is op dit terrein... en dat premier Rutte daar op dit terrein misschien ook wel een steentje aan heeft bijgedragen? Nou, als dat zo is, dan is het een klein steentje in een oh. grote chaos. Uh, <laughs> want ik deel echt haar zorgen en ik hoop eigenlijk ieders zorgen... de zorgen van iedereen die Europa dierbaar is over wat er de laatste weken en maanden gebeurt. Ik was in die zin toch eigenlijk ook wel erg blij met de brief Waarom? van Mark Rutte. Omdat hij in ieder geval ondubbelzinnig stelling neemt voor Europa. Nog eens onderstreept dat er we vooral niet lichtvaardig moeten denken... over de mogelijkheid de euro in enige zin open te breken. Dat is een heel onzeker en heel riskant en waarschijnlijk buitengewoon bedreigend scenario. wordt in Nederland veel te makkelijk over gepraat. Dus ik was in heel veel opzichten blij met wat hij schreef. Uiteraard, uh, dit vervolg roept weer nieuwe vragen op. Ja, maar in ieder geval komt hij nu, met naar mijn mening toch voor het eerst sinds enige tijd weer eens naar voren en naar buiten... als onversneden Europeanen Daar hadden we echt behoefte aan. Ja, ja. U zegt u was verbaasd over de, de, de, de, de regel die erbij kwam... Hè, over het uit de euro gooien van landen. Uh, uh, vindt, ja... Vond u dat verstandig van hem om die regel er dan toch bij te zetten? Sterker nog, was de kop boven het verhaal in de Financial Times. Nou, het heeft heel veel aandacht getrokken. En er zit natuurlijk in alles wat we in Europa proberen af te spreken op termijn... voortdurend het dilemma dat wat we met elkaar afspreken... uiteindelijk zijn finale vertaling moet krijgen binnen de Europese lidstaten. En daar is een democratisch systeem actief... wat natuurlijk op allerlei momenten kan gaan dwarsliggen... En dat kun je ook eigenlijk nauwelijks verkopen. Het hoort erbij. Het maakt het dus een heel complex en ingewikkeld perspectief. die Van Heim, ik las vandaag in de krant ook... de democratie is eigenlijk te traag voor deze crisis. Er zijn snelle maatregelen nodig. Zo is dat natuurlijk wel een issue. De snelheid waarmee je tot maatregelen kunt komen. Maar ik moet zeggen dat ook wij als fractie wel heel blij waren... ook met de brief van de premier en ook minister De Jager... waarin zij gewoon duidelijk schetsen... Um, dat laat zeggen, als de euro je wat waard is, uh, de eurozone je wat waard is... dat je niet vrijblijvend met die afspraken kunt omgaan. Dat is toch de kern van wat zij voorstellen. Je moet elkaar aan uh, de, de, de normen houden. En als daar uiteindelijk ook de ultieme consequentie van is... dat een, uh, een lidstaat uit de euro gezet moet worden... ja, ja. Overigens, uh, kun je dat tussen de regels door wel een beetje lezen in de brief. Dus of dat nou heel verwarring uh, veroorzaakt. Nou ja, deze, deze ultieme straf stond niet in de brief aan de Tweede Kamer. Stond wel, zelfs als boven het stuk in de Financial Times. Als je het brief met terugwerkende kracht nog een beetje leest... dan zie je het wel als schaduw erboven hangen. Maar wat veel belangrijker natuurlijk is... ik denk dat je er in de praktijk niet snel aan toe zult komen... omdat natuurlijk in die interventieladder, zoals men dat noemt... een soort gradatie zit in straffen en sancties... En dat is natuurlijk het kern van het voorstel... dat je een, een beetje een onafhankelijk instituut hebt wat daarop toeziet. Ook een beetje los nou ja, van de waardige ja, maar, bouw maar van de om in de reden te vallen... dat is nou dat bijvoorbeeld ook een, een onafhankelijk instituut, noemt u. Rutte stelt ook in die brief voor... om een eurocommissaris specifiek om toezicht te houden ja. op het eurogedrag aan te stellen. Nou, dat kan helemaal niet. Dat, dat, dat duurt een zee van tijd. En bovendien ja, is Rutte ook degene nog die tegen de bestuurlijke drukte is. En het wordt er alleen maar drukker waardoor. Nee, maar de vraag is, je ontkomt er niet aan om met elkaar een mechanisme nee. af te spreken wat minder vrijblijvend is dan Precies. nu. Hè? Want nu, nu ja. uh, gooit iedereen er met de pet naar. Het is in de praktijk gewoon gebleken. En ik ben heel blij. Kijk, onze fractievoorzitter van Haas-Mabuma heeft een aantal weken geleden in de Volkskrant al een richting bepleit die ja. uh, deze kant op gaat. Hè? Ja. Toch onafhankelijke begrotingsautoriteit die daar gewoon op toeziet. Dat je daar niet aan kunt onttrekken, niet op basis van politiek opportunisme kunt zeggen: van ja, nu komt het me even niet uit, die norm. En die richting slaat het kabinet op. En ja, dan zit je ook met verdragen, dus de vraag: uh, wat kun je op korte termijn voor elkaar krijgen. En dan is misschien een eurocommissaris... iets wat je binnen de kaders nog snel kunt... Uh, relatief snel zou kunnen organiseren. Ja. Nee, nou kijk, D66 is natuurlijk ook buitengewoon blij... met de, de nieuwe koers uh, van premier Rutte wat dat betreft. Hij heeft ook volstrekt gelijk om voor te stellen... dat we daar een, een, een eurocommissaris voor moeten, moeten hebben. Een soort Europese minister van Financiën en Economische Zaken. Er is één element uh, wat ontbreekt... Uh, en wat D66 ook zeker toegevoegd wil zien... dat is de democratische controle... He, wat, ja. wat premier Rutte nu voorstelt, is eigenlijk iemand die aan niemand verantwoordingsschuldig is. Maar die wel lidstaten kan vertellen. Bijvoorbeeld, he, jullie moeten je pensioenleeftijd ja. uh, gaan ophogen. Of je moet je, je begroting op orde krijgen. Uh, en we vinden het ook heel goed dat die, die afspraken... He, want we hebben nu gezien waar het toe leidt als elke lidstaat veto blijft houden. En uh, als de afspraken vrijblijvend zijn. Dat werkt niet meer. We moeten dus echt een goed bestuur hebben voor de eurozone. Om onze munt stabiel te houden, maar dan wel met democratie. Zo'n zo dwingende uh, instantie is werkelijk nodig. U knikt ook, meneer Rino, kan. In mijn waarneming is het nu toch eigenlijk zo dat iedereen wel in het spoor begint te komen... van de noodzaak van harde, uh, vroegtijdige, vroeg niet te lang wachten... Ja. en, laat ik maar zeggen, betrekkelijk automatische sancties als landen demonstreren... dat ze hun begroting niet op orde kunnen krijgen... En, houden. en centraal en, genomen. En uh, met uh, centraal genomen op Europees niveau vastgesteld. Er zijn allerlei mechanismes verdenkbaar. Het allemaal als het over een begrotingsautoriteit, een eurocommissaris. Dat zou je allemaal nog uitwerkingsvarianten kunnen noemen. Nu is denk ik, precies wat mevrouw In het Veld zegt, het tempo ongelooflijk belangrijk. Want je zou kunnen zeggen, per dag wordt de situatie zorgelijker. Ja? En ik hoop dus ja. vooral, en dat is ook een kwestie van... Creativiteit om binnen de huidige Europese afspraken een snel vervolg te construeren. Dat kunnen we hier in Nederland niet alleen U ook, ook klinkt zichtbare. heel zorgelijk. Ik ben ook heel zorgelijk. Ja, ja. ja, ja. werkt dat nog even uit? Nou, per dag wordt de situatie ja, dat ernstiger. Dat vind ik ook echter zijn ja. in de eerste ja. plaats. Het hele Griekse probleem. Als je het nog eens reconstrueert wat daar gebeurt. Dus Griekenland, dat zeiden we allemaal lang geleden, een hele kleine economie binnen Europa. Twee procent van de totale Europese economie. Een economie die je bij wijze van spreken compleet onder de arm zou kunnen nemen met de rest. Dat was eigenlijk de startsituatie. Inmiddels is dat probleem door een reeks vertragingen... zo geëscaleerd dat het nu ook een heel groot financieel probleem is. Maar heel Grote geldstromen van mensen verdwijnen uit de land waar het om gaat. Zoeken hun weg elders over de wereld. In die zin wordt het dus... Per dag ja, zorgelijker. Ja. Dat vind ik ook echt. Ja, we zitten, het is ook echt wel, hè, want u, uh, meneer Van Heem zegt ook van: het een hele tijd voordat we dat voor elkaar hebben. Nou ja, uh, op een gegeven moment we, we, we, we stevenen we op een afgrond af. Dus iemand zal dan toch heel snel bij moeten gaan sturen. En het is, de oplossingen zijn allemaal voorhanden. Die zijn niet zo moeilijk. Het enige wat ontbreekt is politieke wil en politieke moed. Ja, maar dat is, uh, van Kijk, Heijen. je bent dus, uh, uh, uh, Ik deel de zorg overigens. Hè. Uh, het, het laat ook zien uh, hoe afhankelijk we zijn geworden, ook als Nederland van de dingen die op Europees niveau uh, gebeuren. Dat waren natuurlijk al als het, als het gaat om handel, export en noem maar op. Mm -hmm. Wij zijn gewoon verweven met Europa. Maar we zullen nu ook op Europees niveau deze crisis moeten tackelen. En ik denk wel dat wat het kabinet nu voorstelt... het ging net over vertrouwen, vertrouwen ook van financiële markten... dat je ook moet laten zien dat je elkaar ook echt aan die normen wilt gaan houden... en dat dat op zichzelf, als je die stap zou kunnen nemen, ook op, op Europees niveau... Dat dat wel een bijdrage kan leveren aan het herstel van dat vertrouwen. Oké, okay, oké. Okay. Ja, nou, ik wil dat nog iets aan toevoegen. Dat vind ik eigenlijk heel, tenminste heel even kort. Maar heel kort. Ik vind ja. het tenminste even belangrijk dat we wegproberen te drijven wat je zo breed gaat waarnemen toenemend wantrouwen, in Europa als idee met een volkomen voorbijgaan aan wat Europa allemaal voor ons betekent heeft. Ja, wat maar het wat dan gebracht je, heeft. Ja, nou, daar ontbreek ik u, ja. want dat, dat be begin ik te snappen wat u aan het zeggen uh, bent. Goed zo. Um, maar u zegt daarmee eigenlijk een beetje omwonden... wij hebben wel in Nederland een kabinet wat gesteund wordt... door een partij die heel anders denkt dan wat u nu aan het zeggen bent. Nou ja, dat zei dan zo, dan ben ik des te gelukkiger. Dat ja, de Rutte dat... in ieder geval in zijn tekst duidelijk, ja. maakt dat hij onderkent en uitdraagt hoe belangrijk Europa voor ons was, wat het ons gebracht heeft... vrede, veiligheid, welvaart, ongelooflijk belangrijke ingrediënten... en dat dat ook de basis moet ja. zijn om opnieuw te kiezen voor dat ja. Europa in de toekomst. Oké, okay, Goed, ja. we moeten het hierbij laten, want er zijn nog zoveel andere onderwerpen... die we heel graag met u aan de orde willen laten komen. Hierbij sluiten we ons overzicht uit de ochtendkranten af. Weekoverzicht. Ik denk dat ieder jaar het Jaar van de Waarheid is. Zo is het precies. Ieder jaar is het van, jaar van de waarheid. En wij, het Junaïe, zijn ervoor om die waarheid boven tafel te krijgen. Zo zijn de rollen verdeeld en zo wordt het spel gespeeld. Waarmee het politieke seizoen is geopend. En wat nou als straks de hemel naar beneden komt? Ja, als de hemel naar beneden komt, dan zitten we allemaal met ons hoofd in de wolken. Of hoe is dat ook alweer? Feit is wel dat er veel commotie is over van alles en nog wat. Ik heb ontzettend de pest in dat uh, de berichtgeving maar uh, gedeeltelijk is. De commotie die er gisteren over geweest vind ik beschamend. Dat was ook niet nodig. Maakt mensen nog ongeruster. Commotie, het is een hinderlijke kwaal. Maar de politiek helpt je meestal niet van die kwaal af. De gezondheidszorg, de euro, het pensioen, kundus, oorlog en vrede. Je kan er de pest over in hebben, maar er is commotie over. Ontzettend vervelend dat dat misverstand is ontstaan. Hij heeft inmiddels ook een verklaring uitgebracht... waarin hij nog eens bevestigt dat de missie niet militair is. Wel door militairen wordt uitgevoerd, dat is ook het punt wat hij wilde maken. Het misverstand, ook zoiets. Meestal heb je eerst het misverstand en daarna de commotie... maar het kan in de politiek ook andersom. Werken we even uit. Een missie is niet altijd militair. Ook al voeren militairen wel die missie uit. Zo kan het regenen en stormen, maar volgens een politieke logica... hoeft dat niet te betekenen dat we dit slecht weer noemen. Begrijpt u wel? Een voorbeeld. Hij wordt uitgevoerd door veel militairen. Maar de missie heeft echt een civiele karakter, een civiele aard. En dan, dan is het gebruikelijk om dat een civiele missie te noemen. De reden voor alle commotie over het misverstand was onze minister van Oorlog en Vrede. Hille vliegt weer uit de bocht. Hoort het misverstand bij commotie? Zo hoort Hans Hille bij uit de bocht vliegen. Meestal vliegt Hille expres uit de bocht. Al geeft hij dat natuurlijk nooit zelf toe. Nee, dat is helemaal geen blunder. De man heeft gelijk. Gelijk hebben, gelijk krijgen en eerlijk zijn. In de politiek kan veel, maar dat allemaal tegelijk kan dan weer niet. Politici zijn eerlijk als het uitkomt. Zo prijs je bijvoorbeeld je tegenstander alleen als het uitkomt. Minister Hillen is buiten gewoon openhartig geweest. Uh, ik vind dat te waarderen. Uh, deze minister uh, kennen wij als een eerlijke minister. Uh, kortom, ik ben blij met deze woorden. Openhartig, te waarderen en blij, wat een vreugde. Geprezen worden. Een politicus dient juist dan extra alert te zijn. Compliment aan de eerlijkheid van, uh, van minister Hille. En als ook de premier nog een compliment uitdeelt... Hij verstaat prima. Het klonk kort, bijna haastig. Daarom laten we het nog een keer horen. Het functioneert prima. Hille is gewaarschuwd. Na het prijzen komt er meestal een aanval. En dat is een aanval met scherp. En scherp schieten kunnen ze in Coendoes. Maar als het nodig is, ook in Den Haag. Er wordt gewoon met scherp geschoten. En het is gewoon oorlogsgebied daar. Dus ja, we moeten natuurlijk niet gaan denken dat we ze, ze daar met propjespistolen en waterpistolen naartoe kunnen sturen. Tros, Radio 1. Het is alweer bijna vijf voor half twaalf. En u luistert naar Trost Kamerbreed. En tot twaalf uur praten we met Sir voorzitter Alexander Rinnooy-Kan. Trouwens ook van D66. Hè. Moeten moet er altijd bij zeggen. Al jaren slapend lid heet dat, hè? Zo ja. oh hè? Nee. slapend lid is iets heel anders. Nee, Oké, okay. D66, Europarlementariër Sophie in het veld. En CDA Tweede Kamerlid Eddie van Heijen. Ja, de wereld is totaal veranderd na 9-11. Tenminste, dat is de vraag natuurlijk. Uh, of komt het meer door de kredietcrisis, de financiële of eurocrisis... zoals uh, uh, voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop-Scheffer... en voormalig minister van Buitenlandse Zaken ook in ons land... Uh, van de week in een interview uh, zei. Is dat, is dat eigenlijk zo, meneer Renner-Kan? Is de wereld echt veranderd, naar uw gevoel? Ja. Uh, ook wel weer anders dan we misschien gedacht hadden toen het allemaal gebeurde. Maar de wereld is zeker enorm veranderd. En de financiële crisis is van die veranderingen wel een van de ingrijpendste. Zonder enige twijfel. Mevrouw Insveld, u heeft onderzoek gedaan. Uh, uh, u bent rapporteur op dit gebied. U heeft onderzoek gedaan naar alle effecten en kosten van alle antiterreurmaatregelen. die zijn uitgevoerd. na aanleiding van uh, 9-11, 11 september. Um, Waarom, waarom was dat onderzoek eigenlijk nodig? Nou, we hebben, ik, ik moet ik even corrigeren. We hebben niet onderzoek gedaan. Wij vragen om een zeer uitgebreid onderzoek. Want dat is zoiets groots. Dat daar hebben wij helemaal de middelen niet voor. Maar wij zeggen, ja, hè, we hebben nu... 10 jaar Europees antiterreurbeleid. Laten we dat nou eens een keertje doorlichten. Kijk, laten we eens kijken wat werkt. Wat werkt niet. Uh, uh, is er overlap of zitten er juist gaten in. Hebben we meer veiligheid gekregen. Uh, hebben we de burgerrechten onnodig ingeperkt. Maar ook bijvoorbeeld. Wat kost het. Ja, Ik maar vind goed het... al die ja. vragen die u stelt. Daar heeft u ook al wel de, onder... de, de antwoorden minder nou, bij. Hebben, Want we hebben we de burgerrechten ingeperkt. We, natuurlijk hebben we de burgerrechten ingeperkt. De vraag is van was dat. Terecht of was dat disproportioneel? Daar moet je naar gaan kijken. Hè? Want je ziet dat er bijvoorbeeld heel veel maatregelen zijn genomen die dat waren aanvankelijk antiterreurmaatregelen. Um, maar ja, die bevoegdheden zijn er nu één keer en, en databestanden en zo. Nou ja, laten we ze dan ook maar voor allerlei andere doeleinden gaan Noem gebruiken. Noem eens een voorbeeld. Dus, um, nou, de, de grootschalige opslag van bijvoorbeeld de, de passagiersgegevens, onderwerp waar ik me ook mee bezig hou, wordt eigenlijk voor 95% gebruikt voor de strijd tegen drugsmokkel. Dat is een heel legitiem doel, maar het is niet hetzelfde als antiterreur. En je moet dus veel strakkere uh, regels hebben daarvoor. Maar een ander aspect waar we naar willen kijken is, uh, is de kosten. Want het is toch wel opvallend dat in tijden van economische crisis... waar je elke euro maar één keer kunt uitgeven... dat er gewoon geen idee is hoeveel geld we er eigenlijk aan uitgeven. We hebben wel wat indicaties. Uh, het is heel erg veel geld. Uh, hoeveel we uitgeven is ook in tien jaar tijd echt ontzettend gestegen. Nou ja, en dan denk ik, dan is het, uh, ik zou bijna willen zeggen... van een Hollandse nuchterheid om eens te kijken... van nou, laten we het kostenbatenplaatje ja. maken. En, Al, als u zegt, het is met zoveel gestegen, geven ze een indicatie. Nou, hoeveel uh, geven we daar aan? Bijvoorbeeld het, het, uh, de, de informatie die we wel hebben... Het heel transparant, is over uh, de Europese begroting zelf. Hoeveel van die Europese begroting daar naar antiterreur is gegaan. En dan zie je dat tussen 2001 en, uh, en vandaag... dat dat bijna twintig keer zo hoog is geworden. Nou... Het grootste gedeelte... Twintig keer zo hoog wat. ...als, als in 2001. Hmm. En één ja. en, en ja. bedragen? Over hoeveel miljoenen hebben we het dan? In de Europese begroting is het een relatief klein bedrag. Inmiddels ongeveer 100 miljoen per jaar. Dat is nog een hoop geld. Maar het is in totaal hè, het grootste gedeelte... ...van echt de, de bulk van de kosten van antiterreur... ...wordt gedragen aan de ene kant... ...door de nationale overheden. Maar aan de andere kant, een heel groot deel... ...hebben wij bedrijven opgelegd. Luchthavens die, die verplicht allerlei investeringen moeten doen. Telecombedrijven, banken, uh, luchtvaartmaatschappijen die gegevens moeten opslaan. Dat kost allemaal geld. Heel ja. veel geld. Maar goed, je zou, dat zou ook kunnen zeggen, dat is, dat is geld waar we ook allemaal baat bij hebben. Want dat nou, het... garandeert misschien ook wel een stukje van onze als, veiligheid. Als dat zo is, dan, uh, dan zijn we er helemaal blij mee. Het punt is dat nog niemand dat heeft onderzocht. Dat er toch wel wat vraagtekens bij te zetten zijn. Uh, en uh, ik vind dat het zo langzamerhand tijd wordt om dat te doen. Want uiteindelijk willen we die veiligheid. Ja, maar we willen ook zeker weten dat we er niet meer aan uitgaan dan strikt noodzakelijk. Ja, meneer Van Heijem, uh, betalen voor veiligheid is toch goed? Ja, ik moet ook zeggen, ik heb niks tegen Hollandse nuchterheid... Uh, en, en onderzoeken van wat heeft het allemaal opgeleverd. Maar er ligt mij wel iets te veel... de. ...suggestie en besloten dat het allemaal wel een beetje aan het doorschieten is. En ik vraag me dat eerlijk gezegd uh, uh, toch af. Kijk, het, het, pro het probleem, ik denk, meneer Rino kan zegt terecht... ...de wereld is veranderd, omdat we ook te maken hebben... ...toch even met een, uh, een vijand, want je hebt het over terrorisme... Uh, ...toch over een uh, vijand die moeilijk te identificeren is... ...een probleem wat je moeilijk kunt tackelen... ...en waar je zeg maar, de organisaties die daarmee belast zijn... ...om dat namens de samenleving uh, uh, te doen... ...ook niet met de handen op de rug uh, kunt binden... En natuurlijk moet je dan weer uitkijken, ook het voorbeeld wat zij noemt, van ja, die passagiersgegevens, moet je dat dan niet veranderen. moet je daar niet, uh, maak je dan niet te gemakkelijk gebruik voor andere doelen. Maar is het toch ook goed ik, dat, voor die drugshandel? Nou ja, nog even afgezien daarvan, want die zeggen dus dat je die passagiersgegevens dus niet moet verzamelen. Hè? Als ja, dat noodzakelijk dat is in het kader is... van. Even, het kader van de aanpak noodzakelijk is, dan moet je dat met elkaar wel durven verdedigen. En ja, ik denk. het is voor een deel ook. Het afgelopen zomer ook weer meegemaakt op het vliegveld Schiphol. Uh, je, iedereen is inmiddels ook wel een beetje gewend aan die uh, uh, verscherpte veiligheidsmaatregelen. Uh, ik ja, denk dat, dat mensen trouwens dat heel niet, goed begrijpen. Dat snap ik trouwens niet, uh, mevrouw In het Veld. Dat met die flesjes water en zo. Dat is toch al lang door het Europese parlement geweest. Dat dat zou verdwijnen. Maar het is overal nog ja, dat Ja, maar dat is wel een van de voorbeelden. Heel veel mensen weten dat het, uh, dat het de maatregel is... die vermoedelijk uh, niet erg veel oplevert in termen van, van veiligheid. Uh, het valt me ook altijd op dat op, het, op de luchthaven... worden die dingen in beslag genomen. Vervolgens allemaal in één grote container gemikt. Als het echt explosief was, dan lijkt me dat redelijk, uh, redelijk tricky. Maar er zijn heel veel maatregelen genomen. Overigens, uh, uh, gisteren ook in de krant... Uh, heeft ook voormalig hoofd van de AIVD uh, uh, ook gezegd... Van, hè, we, we hebben eigenlijk, en dat is ook wel begrijpelijk... als je naar 9-11 kijkt, hè, we hebben toen in, in, in de eerste schrik hebben we heel snel allerlei maatregelen genomen... waarvan we nu zo langzamerhand wel zien, ik zal u de details besparen... maar dat er heel veel maatregelen niet alleen maar zijn doorgeschoten... maar vooral niet effectief zijn. Ons niet de, de veiligheid opleveren waar we op rekenen. We hebben schijnveiligheid geschapen en dat is eigenlijk nog erger. Dus ik vind dat, dat, en wat ik niet begrijp... is de christendemocraten in het Europees Parlement... die verzetten zich met hand en tand tegen een evaluatie. Terwijl ik zou zeggen, nou, als je overtuigd bent... van dat elke maatregel 100% goed is... Dan kunnen ze die toets ook wel doorstaan. Maar uh, nou, dus voor vraag mij me, is dat ik niet vraag... helemaal juist. Nou ja, gaat het veel meer om uh, uh, de vraag: de nuchterheid die u bepleit uh, en een evaluatie, daar is niks mis mee. Maar het gaat ook een beetje om de toon en de veronderstelling van waaruit je dat ja, maar doet. Dan, dan, dat en wil ik kijk toch even naar de dingen toch even die je, die je weet te de voorkomen. Tekst, de tekst die er nu ligt, dat is niet mijn persoonlijke tekst. Dat is een tekst waar ook de Christen-Democraten uh, uh, aan mee hebben geschreven. Uh, en het wordt nu afgewezen, of, of uh, het wordt niet afgewezen, maar de Christen-Democraten willen het afwijzen, uh, omdat ze gewoon helemaal niets van een evaluatie. Evaluatie willen weten. En ik, ik vind dat toch ik vind dat jammer. Want de hele wereld uh, uh, is bezig met te evalueren. Zelfs de Amerikanen zelf zijn eigenlijk veel beter in transparantie en evalueren dan, ja. dan in maar Europa. Mij, dat dat het komt niet overeen met de informatie die ik van, van de collega's uit het Europese parlement heb. Evalueren, daar is niks mis mee. Maar doe dat dan wel vanuit ook het besef dat er misschien dingen soms nodig zijn. Die je misschien niet, waarvan je Natuurlijk. het misschien niet direct nee. ziet. Maar omdat je het hier ook over een. Uh, toch een tegenstander ja. hebt, het terrorisme is een moeilijk grijpbaar fenomeen. En we willen dat met elkaar aanpakken. En dat moet ook effectief zijn. Ja. Maar meneer Van Neem, ja. dat rapport vraagt alleen maar om grondige evaluatie. Ik snap niet waarom het CDA daartegen ja. is. M meneer Inokan, even naar u. Uh, uh, u zei zelf daarnet, uh, de wereld is echt veranderd na ja. 9-11. Als u zo deze discussie hoort, kunnen we ons eigenlijk nog wel veroorloven... om antiterreurmaatregelen af te zwakken bijvoorbeeld? Niet om daar bij minder zee, aan te doen? Niet per se af te zwakken, ik zou zeggen te verbeteren. Ja, als je nu kijkt naar al die documentaires over 9-11, ongelooflijk aangrijpend en indringend, dan zie je het rijk voortdurend gezagdragers in blinde paniek, namelijk totaal niet voorbereid op wat er op dat moment gebeurt. Dat zal echt zo blijven. Je bereidt je per definitie voor op het vorige probleem, de vorige aanslag, het vorige conflict. Er is heel veel voor te zeggen, omdat ik vind het een heel goed woord dat in nuchterheid te doen. We weten hoe moeilijk het is voor een fatsoenlijke samenleving om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen buitengewoon onfatsoenlijke acties. Dat is een heel fundamenteel dilemma. Dat begrijpt wel in het veld denk ik ook heel goed. Dus het is niet aan de orde om die maatregelen ineens te verminderen is wel aan de orde om ze zo effectief mogelijk ja. te laten ja. zijn ja. binnen de fatsoenlijke randvoorwaarden die ons ook dierbaar zijn. Ja, maar goed, dan ja. we, zitten we toch juist in deze week waarin ook blijkt dat je heel veel maatregelen kan nemen, maar dat het dan op een ander ja. vlak ineens helemaal fout kan gaan. DigiNotar bijvoorbeeld, blijkt ja. dan ineens uh, certificaten te hebben afgegeven die niet goed zijn, of althans waar makkelijk de hand mee kan worden gelicht. En dan blijkt dus de overheid ineens heel zwak te zijn. Misschien worden er wel hele verkeerde maatregelen genomen. Ja. Ja. Dat, dat zou heel goed kunnen. En ongetwijfeld voldurend met de best denkbare intenties, maar dan toch net weer niet helemaal op de hoogte... van wat de technologie nu weer aan bedreigingen kan bieden. En dat pleit er dus ook precies voor... om gewoon met enige regelmaat heel goed en kritisch ja. te kijken. Nou, of je, je de middelen die je ervoor beschikbaar zat, en dat mogen dan best veel zijn van mij... Goed besteed. Ja, want het, het, het, blijft, nou, want het, het blijft natuurlijk gewoon altijd mensen werken. Hè? En als je, als je kijkt naar alle grote aanslagen... van uh, 9-11 tot en met uh, Noorwegen... dan blijkt bijvoorbeeld elke keer weer... dat eigenlijk alle informatie die nodig was... om die mensen op te sporen, dat die er was. Dat die mensen heel vaak al door de geheime diensten uh, in de smies werden gehouden. Maar dat de informatie simpelweg niet uitgewisseld werd... door de verantwoordelijke diensten of tussen, tussen landen. Uh, en dat is wat je, wat je bijvoorbeeld zou moeten verbeteren. En dat is tot op... De dag van vandaag, eigenlijk onvoldoende gedaan. Dus in plaats van he, meer gegevens verzamelen, de hooiberg groter maken als je een naald zoekt, moet je die hooiberg kleiner maken en zorgen dat je samenwerkt ja. om die ja, naald te zoeken. Dat zijn goede gegevens. Even tot, even tot slot. Ja, want die we, waren maandag wordt er over gesproken in het Europarlement. Ja, Dinsdag moet er over worden gestemd. gestemd. Wat denkt u? Ja, uh, ik denk, het is al, er is al een eerste stemming over geweest. Daar hadden we een meerderheid. Uh, ik reken er ook op uh, dat we een uh, zeker weer meerderheid hebben. Hopelijk ook met een deel van de christendemocratische democratische Partij. Zit partijen. er nog niet zo uit? Uit, hoor. En, als ik zo nee, nee, er is tot nu toe een meerderheid, hopelijk ook met een deel van de Christen-Democraten. Noem eens één ding wat u zo snel als mogelijk zou willen afschaffen op dit gebied? Het is niet een kwestie van afschaffen, het is. ze uh, nou, dit? zodat we het con. Nou, ik vind dat een flesje water, bijvoorbeeld. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay. uh, goed. Zes minuten over half twaalf. We gaan naar ons volgende onderwerp, namelijk een andere manier van werken. Meneer Van Heijem, u wilt dat werknemers het recht krijgen... om zelf te bepalen wanneer en waar ze werken. Een werkgever mag dat alleen weigeren in uw voorstel. Als er zwaarwegende redenen voor zijn, gaat het nogal ver. Laat ik om te beginnen wel even zeggen dat dit een... Uh co koopproductie is van de fracties van CDA en GroenLinks. Ik heb dit voorstel uh, in hele goede samenwerking met mijn collega Ineke van Gent uh, uitgewerkt. Ik zou haar ja. geen recht doen als ik dat niet uh, bij het aanvang van de discussie zou melden. Meteen ja. vastgesteld. We ja. vonden het ook een uh, wonderlijke samenwerking eigenlijk... Nou, dat u juist met GroenLinks tot zo'n ja, voorstel komt. Dat is uh, wel bijzonder. Ik moet zeggen, ja, dat want zij zitten het... niet in het kabinet, toch? Hè? Uh, voor zover ik weet. Uh, nee. Nee. Ja, ik kan wel nee. altijd een dag mis <laughs> dat je. Nee, maar het interessante van deze tijd, we hadden daarvoor af en al even over, is toch ook dat uh, we hebben een minderheidskabinet. Je moet op sommige punten ook naar alternatieve meerderheden zoeken. En waarom zou je af en toe ook niet eens bij die alternatieve meerderheden beginnen? Dus we hebben bij dit thema, waarvan we gezamenlijk hebben vastgesteld dat het een vraagstuk is, waar heel veel gezinnen, uh, mensen die zorg willen leveren uh, richting een naasten mee worstelen, mm. namelijk hoe, hoe combineer ik mijn betaalde baan? met uh, die taken die ik, die ik ook belangrijk vind... en die de samenleving ook belangrijk vindt. En dat uh, zeg maar in de maatschappelijke discussie daarover... ook tussen CAO-partijen en zo... eigenlijk nog onvoldoende schot zit. En daarom hebben wij besloten om eens na te denken... over wat je dan zou kunnen doen om dat proces te stimuleren. En heel concreet, wat moet ik mij dan voorstellen als werknemer? Stel dat Margriet en ik zin hebben om trotskamerbreed om tien uur uit te zenden, omdat dat op een, e een bepaalde dag goed uitkomt, dan moet dat kunnen, zou ik maar zeggen. Nee, kijk, het, uh, Laat ik even voorstellen, de erkenning dat je natuurlijk wel te maken hebt met bedrijven, organisaties die gewoon een gezamenlijk doel hebben, die iets moeten presteren en leveren, die zit denk ik volop in het voorstel. En niemand is gehouden tot het onmogelijke, maar het omgekeerde is wel het geval. Ik denk dat er nog heel veel mogelijkheden onbenut blijven om toch wat flexibeler om te gaan met arbeidstijden. Maar maar, maar noem een dan eens concrete moment... voorbeelden. Sorry als ik u in de reden val. Want over welke functies hebben we het dan? Ja, waar, kijk, waar kan dit? Waar, waar het sowieso kan, dan heb je toch al snel over 60, 70 procent van de, van de arbeidsmarkt. Uh, is natuurlijk in een hele dienstverlenende sfeer. waarin, uh, als het gaat om thuiswerken althans, makkelijk afspraken. Maar uh, dienstverlenende te maken zijn. De sfeer, dan heeft u het over. Het gaat over de overheid, over zakelijke dienstverlening, over de consultancy, over al dat soort uh, beroepen. Dus bijvoorbeeld ambtenaren zouden dan ook s'avonds om 8 uur kunnen werken. Dat, ik dat zeg kan. maar wat. Het stadhuis uh, zou dan open blijven? Ja, nou, dat dat is toch een ander punt, namelijk dat je ook de, de publieke dienstverlening... ook uh, wat toegankelijker en bereikbaarder maakt voor mensen... zodat ze niet op werktijden hun paspoort of rijbewijs hoeven af te halen. Bijvoorbeeld op zondag? Um, dan da, da, noemt u wel weer even wat. Als dat via internet kan, dan kun je dat Hoeraan? natuurlijk ook op zondag uh, doen. Uh, je kunt, als, je, als je je paspoort kunt aanvragen op ieder willekeurig moment... Uh, en afhalen op zondag, dat um, zou wel eens makkelijk zijn. Uh, nee, daar raakt u wel een gevoelige snaar bij, uh, bij, nou, bij de, de, de, het, het CDA. Het Zaterdag. <laughs> ja. Zaterdag. Nee, ga er nou niet Zaterdag zitten doorheen fietsen. Zondag. Uh, yeah. uh, ja. Maar wat ik natuurlijk om gaat is dat, op, het, uh, kijk, je, dat je moet realiseren... dat ook achter het loket zit natuurlijk iemand mm. uh, die, uh, die flexibiliteit van arbeid en zorg... die dat moet kunnen combineren. Mm. Uh, maar daar gaat het ons met name om. Dus daar meer uh, uh, flexibiliteit aan organiseren. En hoe doen we dat? Wij leggen wel in de eerste plaats de verantwoordelijkheid daarvoor bij bedrijven en sectoren zelf. Maar wij vinden wel dat je een verzoekrecht zou moeten krijgen. Um, uh, zeg maar dat je in staat stelt om een verzoek bij je werkgever te doen. Je moet, die het, daar niet je moet het mogen vragen. Teken. En de werkgever die moet hele goede redenen hebben om dat nee mee te, te zeggen. zeggen. En nog één aanvulling daarop: ja. um, Als je dus in je CAO hier goede afspraken over maakt. Dan heb je in de heb je van de wet geen last. En ik denk ook dat daar heel veel aanleiding voor is. Want nog maar in 15% van de cao's is hier echt iets uh, over geregeld. Ja. Dus het is ook echt een stimulans voor sociale partners om hiermee aan de slag te Ja, meneer Renner kan, ook de CR heeft zich natuurlijk met het uh, flexibeler zijn van arbeid... en flexibeler gedrag van werknemers uh, natuurlijk vaak bemoeid. Is dit iets wat u ook een uh, steuntje in de rug uh, zou kunnen geven aan... Uh... GroenLinks en CDA hier, hierover? Ik ben in de eerste plaats uh, blij dat we deze discussie kunnen voeren. De SER heeft niet lang geleden over tijden van samenleving geadviseerd. Dat was de naam van dat advies. De heer van Heeming, denk ik, wel bekend. Het staat uh, in het wetvoorstel. Uh, ja. Ik denk dat we eigenlijk naar dezelfde toekomst toe willen. En toekomst inderdaad... En dat is wel een belangrijk woord. Hè. In, in wederkerige flexibiliteit werkgevers en werknemers proberen elkaar de ruimte te bieden die ze allebei nodig hebben. Beetje werkgevers, geven en nemen bedoelt u daar. Geven en nemen werkgevers hebben ook wensen. in de wereldeconomie gebeuren ook wel eens. Onverwachte dingen. We hadden er zojuist een paar te pakken. Dat kan er wel eens nodig maken dat je ook flexibel als bedrijf kunt reageren. En daar kunnen mm -hmm. werknemers je toe bijdragen. Dus dat wederzijds is denk ik wel een heel wezenlijk ingrediënt van ons advies. <coughs> en om die flexibiliteit, dat nieuwe werken, mogelijk te maken... daar was ik blij dat hij dat ook nog net al zei... kan de overheid ons vooral heel goed helpen door de publieke dienstverlening flexibel in te richten, precies ja. zoals u dat net met dat voorbeeld al suggereerde. Dus als we daar met z'n drieën aan kunnen werken... dan zijn er hele mooie dingen terecht. Dan ben ik heel optimistisch over de kansen. Ons advies was een unaniem advies. Dat betekent dus dat werkgevers en werknemersorganisaties... daar beide eh, achter staan, de noodzaak ervan onderschrijven... De komende jaren is er heel veel zinnig werk ja, te doen. Ja, maar als het dit. Want ik, ik noemde toen straks even de zondag. En dat is natuurlijk niet uh, toevallig. Uh, de zondag hoort ook bij de week. En dat zou voor veel mensen goed uitkomen. om bijvoorbeeld inderdaad naar het stadhuis te gaan. omdat je daar door de week heen misschien geen tijd voor hebt omdat je werkt. Koopzondagen, boodschappen doen. Uh, meneer Van Heijmen, koopzondagen, dat wordt niet uitgebreid. Dan moet je daar toch ook over praten. Nou, uh, even voor de goede orde, daar, daar zijn natuurlijk al heel veel mogelijkheden voor. Hè. Gemeenten die kunnen daar, uh, um, zeg maar, naar eigen goeddunken ook mee omgaan. De wet biedt gemeenten daar heel veel ja, maar snap ruimte. Maar je snapt wat ik bedoel. Het is nou ja, het is de uitbreiding. Het, hè? Het, het, het gaat er natuurlijk om dat je uh, vooral werknemers in staat stelt... om die vaste stramine en de vaste roosters waarin ze nu vaak zitten... Hè. de vensters die ook vaak in cao's uh, zijn, zijn afgesproken, om die op te trekken om de meer ruimte te geven om nou ja, die opvoeding... Om op tijd op het schoolplein te kunnen staan... om toch een keer de zorg te kunnen verlenen aan de naasten, waaraan je dat graag zou willen doen. En die mogelijkheden die zijn er jammer genoeg op dit moment onvoldoende. En ik hoop echt, ik ben echt wel blij ook met de reactie van de heer renoy Kan op dat punt. Dat is iets is wat je dus ook samen met werkgevers en uh, werknemers nu kunt oppakken en een stap verder kunt brengen. Het is misschien ook wel harde noodzaak om het op die manier te gaan doen, want uh, uh, onder dit kabinet wordt er natuurlijk ook wel heel erg bezuinigd op dingen als kinderopvang. Uh, staat de zorg ook onder druk, dus het wordt voor heel veel mensen wel heel erg. Hard. Hard nodig ...om zelf voor hun oude vader en moeder te kunnen zorgen. En daarvoor ook flexibel te kunnen werken. Is, is uw voorstel ook daar een beetje een antwoord op? Mm, nou, niet primair. Al is het wel zo dat wij, uh, ook als CDA, wel zeggen... ...je hebt natuurlijk ook in de eerste plaats zelf een verantwoordelijkheid... ...voor hè, het opvoeden, grootbrengen van je kinderen... ...en voor het zorgen voor je naasten. Maar het is natuurlijk zo dat als je mensen vraagt... Waar heb je, ...wat heb je daar nou echt voor nodig? Hè? Wat heb je daar echt voor nodig om dat te kunnen uh, leveren? Dat hoog op de prioriteitenlijst als eerste staat flexibiliteit. Niet kinderopvang, niet verlofrechten. Nee, geef mij de mogelijkheid en de ruimte... om in mijn uh, werkzame leven dit iets flexibeler te plooien. Dat is waar ouders en mensen echt op zitten te wachten. En uh, de urgentie daarvan is ook groot. Want de overheid vraagt aan de ene kant mensen ook om meer te werken. Langer door te werken. Mm. En aan de andere kant zie je uh, die ruimte uh, nog onvoldoende meegaan. Hè? Sterker nog, het is het omgekeerde zwaar waar u op doelde uh, klopt. Als je naar het zorgloket gaat tegenwoordig... en je vraagt om uh, uh, huishoudelijke hulp bij uh, het kader van de wetmaatschappelijke ondersteuning... dan zegt de overheid tegen je... kijk eerst maar eens in je eigen omgeving hoe je dat kunt organiseren en kunt regelen. En dat betekent dus dat er ook iemand op dat moment klaar moet staan om jou van die ondersteuning te voorzien. En die ja. dat moet kunnen combineren met zijn werk. Dus we vragen ook wel iets van de samenleving. En dat moet je dan ook wel mogelijk maken. En daarom vind ik dus ook, de laatste zin hoor... Hmm. Uh, het uh, wel gelegitimeerd... dat de wetgever zich hier een beetje mee bemoeit. Want daar, daar ontstaat natuurlijk vrij snel discussie over. Moet de overheid hier zelf wel mee bemoeien? Ja. Maar juist om die balans te waarborgen, denk ik dat het gerechtvaardigd is om deze stap, die heel voorzichtig is hoor, die eigenlijk partijen alleen maar in gesprek brengt over dit onderwerp, om die stap te zetten. Gaat het ver genoeg, ja. Sophie in het veld? Nou, ik vind, het is een hele positieve eerste stap, overigens denk ik helemaal niet alleen maar voor mensen met kinderen, maar eh, iedereen wil meer individuele ruimte. En eigenlijk als je kijkt naar, ik geloof dat we bijna, maar dat weet u beter, bijna een miljoen ZZP'ers hebben inmiddels in Nederland. Dat is ook wel een teken, dat mensen gewoon veel meer werken. hun eigen werk willen inrichten. Uh, dus wat dat betreft zeer uh, welkome stap. Uh, gaat het ver genoeg? Nou, er zijn ook nog wel andere maatregelen die te maken hebben met modernisering van de arbeidsmarkt. Onder andere het ontslagrecht, waar uh, mijn D66 ja. Kaya een voorstel voor heeft gedaan. En ik denk toch dat je naar dat soort dingen als een, een heel pakket moet kijken. Dus het is een zeer positieve stap, uh, maar er moet duidelijk nog meer gebeuren om de arbeidsmarkt meer aan te laten sluiten bij de wereld van vandaag. U bent allemaal heel erg positief hierover. Mag ik toch ook even naar de andere kant gaan hangen? Want het maakt ook wel de weg vrij voor een 24-7-samenleving. Waarin alles altijd maar doorgaat. Waarin iedereen altijd maar overal bereikbaar moet zijn. Dat is ook niet heel erg sociaal en gezinsvriendelijk eigenlijk, meneer Rino dat uh, zou je misschien een risico moeten noemen, maar uh, je weet, we weten al heel lang dat de, de flexibiliteit van de een de opdracht voor de ander is. De hoop is natuurlijk dat je de samenleving zo kunt inrichten dat uiteindelijk toch iedereen op betrekkelijk vrijwillige basis uh, elkaar een handje helpt. Ja goed, maar vrijwillige en die, en die basis, tijd, dat, dat, dat, uh, dat wordt het natuurlijk niet nou, meer. Want op het moment dat het stadhuis inderdaad ook zondags open moet zijn, dan moeten daar toch ook gewoon uh, mensen dat, zijn. Zeker, dan. maar dan hoop je dus bijvoorbeeld dat dat mensen zijn die het aantrekkelijk vinden om dat op die dag te doen. Want ze krijgen ja. daar natuurlijk wel vrije tijd op een door de week moment dat hij misschien goed uitkomt. Je kunt denk ik in alle eerlijkheid heel ver komen. En die 24-uursdag, die is er natuurlijk eigenlijk al. We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ik zou zeggen, of we het prettig vinden of niet. We hebben overigens allemaal de optie om onze telefoon uit te zetten en onze computer uit te schakelen. Ja. Maar heel veel mensen willen dat eigenlijk nee. toch ook wel weer. Dus nee. we zitten er zelf ook met gemengde gevoelens bij. Oh, het is een realiteit. Hoor. De technologie maakt het mogelijk. Laten we nu proberen die technologie naar ons toe te halen en hem zo te benutten dat we er net gelukkiger van worden. Zouden alle werkgevers er ook even gelukkig van worden? Want ja, als je personeel maar zegt van nou, ik kom en ik ga wanneer ik wil en ik werk en je ziet het allemaal wel, lijkt me wel een beetje een zootje worden. Maar dat is die wederkerige flexibiliteit. Werkgevers hebben hun eigen behoeften op dat terrein. Een onderneming, een grote of kleine onderneming moet ook flexibel, soms heel snel kunnen reageren op wat er in die wereldmarkt ineens gebeurt. En dan vind ik dat je met recht en reden als werkgever... aan je werknemers kunt vragen, Schik je er ook dat was een, een beetje... naar de onderneming Nee, nee, nee. Omwille van de tijd uh, vatten wij het soms een beetje bondig <laughs> uh, samen. Ja, ja, ja, Krijgt kri kri kri kri u, denkt u trouwens, meneer Van Heijm... de VVD hierin wel mee? Want u heeft niet voor niks natuurlijk uw positie gekozen... samen met GroenLinks. VVD was tot u niet erg enthousiast. Aanvankelijk niet. Het is zo, wij hebben wel oprecht geprobeerd, om we hebben heel veel gesprekken gevoerd, ook voordat we het voorstel hebben ingediend, ook met werkgevers, om te kijken hoe je in ieder geval kunt voorkomen dat die vrees van administratieve lasten en mm. inderdaad werknemers die maar doen wat ze willen uh, en niet het bedrijfsbelang of het organisatiebelang in het oog houden, hoe je dat kunt voorkomen. Ik denk dat we die balans uh, gevonden hebben. Maar waarom heeft dat... de VVD u niet in deze uh, gesteund al, in mm. deze fase? Nou kijk, het, het is anders gegaan. We hebben tijdens een algemeen overleg met mm. minister Kamp op een gegeven moment dit gezamenlijke punt ontdekt en we zijn daarmee aan de slag gegaan. En we gaan nu uh, in, in de volgende fase in, namelijk het parlementaire debat. En nee, ik zal nee. ook uh, de, dan de VVD wijzen op het feit dat in Engeland... wel interessant, de conservatieven onder leiding van uh, meneer Cameron... Ja. eenzelfde soort beweging hebben gemaakt... Uh, hè, met het principe van a right to request and duty ja. to consider. Je hebt het recht om iets aan te kaarten. Ja. En de werkgever heeft eigenlijk de verplichting... om het serieus in overweging te nemen ja. Maar hij kan ook, beargumenteerd uiteindelijk zeggen... ja maar dit dient niet nee. ons gezamenlijke belang, nee. dus heeft, je niet. Heeft u ook bij de gedoogde partner gepeild of ze daarvan voelen, de PVV? Nee, die ervoorhand? nee. Dat is echt, we hebben samen, ik heb met Ineke van Gent hier ook uitgebreid over gehad, we hebben samen 31 zetels. We hebben nog geen meerderheid in de Tweede Kamer, laat staan in de Eerste. Uh, dus we gaan wat dat betreft echt een interessante discussie in de Kamer uh, tegemoet. En, met, en met alle respect voor Engeland, de relatie tussen werkgevers en vakbonden, daar is wel een hele andere dan in Nederland. Zwaar. Nee, maar dat, dat is uh, zonder meer een terechte uh, uh, kanttekening. Maar dat is ook precies waarom we in ons eigen voorstel, het, uh, de CAO's, de primaat hebben gegund. Hè? Dus als je erin slaagt om in je eigen sector... hier op maat afspraken over te maken... wat altijd de voorkeur heeft... want niet iedere sector is hetzelfde... niet ieder bedrijf is hetzelfde... dan gaat dat voor deze wet. Goed. Dus ik denk dat we daarmee ook... Zoals meneer Rinneweil kan, meneer -Kan uh, optimaal hebben bediend. Goed. Zo. Het gaat binnenkort besproken worden. We zijn benieuwd. Wie weet gaan we dan toch op een andere tijd uitzenden. Ja. Kees. Uh, meneer Rinneweil kan. De SER heeft een advies uh, uitgebracht uh, aan staatssecretaris Knapen van Ontwikkelingssamenwerking over de rol van het Nederlands bedrijfsleven le in ontwikkelingslanden. Zeggen ze heel kort waar het over gaat? De ontwikkelingshulp moet niet meer geld geven zijn, maar ook wat kunnen opleveren. Vat ik dat zo goed samen? Nee, Oh. Um, dat is geen goede samenvatting. Waar het over gaat, en dat is geen nieuw thema... maar het is wel onverminderd belangrijk... is de bijdrage die vanuit de private sector geleverd kan worden... aan het bevorderen van een goede ontwikkeling... van de landen die dat nodig hebben. De private land. sector zijn bedrijven? Private sector zijn bedrijven. Dat moet ter plekke gebeuren natuurlijk. En de allereerste plaats. Dus eh, een van onze eerste aanbevelingen is... dat de Nederlandse overheid maximaal moet bevorderen... dat daarvoor de goede omstandigheden worden gecreëerd. Daar is natuurlijk heel veel te verbeteren. En het kan ook gebeuren vanuit de bijdrage... die Nederlandse bedrijven leveren. Ook daar zeggen we wat over. En we vragen eigenlijk de Nederlandse overheid... om ook weer maximaal te bevorderen dat als de Nederlandse overheid... daar geld voor beschikbaar stelt... dat we dat zo besteden dat die Nederlandse bedrijven... ook maximaal kunnen bedienen... En kunnen voorzien in wat de ontwikkelingslanden nodig hebben. En dat zijn hele mooie voorbeelden van hoe dat in de praktijk kan werken. Ja, nou is wel, uh, hebben wij begrepen, het, beleid, het nieuwe ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van Nederland erop gestoeld. Dat ook het Nederlands belang heel erg uh, belangrijk is. In uw advies zie ik toch meer ook dat het voor de bedrijven daar heel groot, uh, de lokale bedrijven daar van belang moet Zeker. zijn. Daarin verschilt u dus met het kabinet nee, van Nee, ik, ik hoop het niet. Laat ik dat maar zo zeggen. Ik ben benieuwd hoe de reacties er zijn. Maar ik heb eigenlijk goede redenen om te onderstellen dat we elkaar toch eigenlijk best goed begrijpen. Dat zou in ieder geval de interpretatie moeten zijn. Het begint natuurlijk bij wat zo'n ontwikkelingsland zelf nodig heeft. En zo'n ontwikkelingsland heeft vooral om te groeien... om duurzame werkgelegenheid te creëren... een goed functionerende private sector nodig. Negen van de tien inwoners van die ontwikkelingslanden... zijn afhankelijk van die private sector. Dat is absoluut het allerbelangrijkste. Maar er zijn hele mooie voorbeelden van Nederlandse ondernemingen... die in wat ze daar ter plekke doen... ook met het lokale bedrijfsleven samenwerken. Precies die duurzame economische groei... Bevorderen. En dat willen we eigenlijk ook met dit advies onderstrepen. Daar moet ook wat ons betreft een flink deel van het budget naartoe. Komt dat ook, ook een beetje voort eigenlijk, deze denkrichting, dat uh, ontwikkelingssamenwerking in het verleden, wat wel eens door sommige partijen ook gezegd wordt, allemaal weggegooid geld is geweest? Nou, voor zover dat het geval is, zouden we dat allemaal moeten betreuren. Daar was natuurlijk niemand beter. Hè? Maar u snapt de discussie. Er is natuurlijk, hè, wat, wat levert het ons op? We geven het daar, ze, ze, ze doen er niks goeds mee. Het verdwijnt ergens achter de plinten en er uh, moet maar eens afgelopen zijn. Ja, dat hoor je zeggen. Dat zou denk ik heel kortzichtig zijn. Maar ik geef iedereen toe die er naar vraagt... dat er natuurlijk veel voorbeelden zijn van slecht besteed geld. En wat je ook eigenlijk gaat zien, dat is eigenlijk een onderstreping... wat ik eerder zei, is dat het belang van private investeringen voor die ontwikkelingslanden... inmiddels ook vele malen groter is... dan wat overheden daar nog aan toe kunnen voegen met hun middelen. Ook dat illustreert eigenlijk dat dat in zekere zin het beste kanaal is. En dat moeten we dus optimaal benutten en ook zorgen dat Nederlandse ondernemingen daar optimaal tot hun recht kunnen komen. Ja, want dat, zal, dat zullen Nederlandse ondernemingen toch zeggen... van ja, wij willen daar wel geld in steken in bedrijven daar... maar wij willen daar ook wel zelf wat aan verdienen natuurlijk. natuurlijk, dus Nederlandse ondernemingen moeten zich laten leiden... door wat zij zien als hun eigen ook, zeggen, bedrijfseconomische kansen. Wat de SER zegt in dit advies, ook een unaniem advies namens diezelfde ondernemers... dat dat wel moet gebeuren op een zodanige manier dat we de duurzame groei ter plekke optimaal bevorderen. En daar doet zich eigenlijk een hele gelukkige ontwikkeling voor. De OECD heeft eh, al heel lang richtlijnen... voor multinationale ondernemingen. Heel even, OECD? Een groot samenwerkingsverband van zeg maar even, de westerse economieën... de rijke economieën van de wereld. Die hebben dus richtlijnen voor wat ze vinden... dat verantwoord ondernemen is, internationaal ondernemen. Die richtlijnen waren ook eh, heel lang al eigenlijk randvoorwaarden... waarbinnen de Nederlandse overheid... Nederlandse ondernemingen financieel steunde... Die richtlijnen zijn hernieuwd en die hernieuwing is eigenlijk een enorme verbetering. Want wat daar nu allemaal bijgekomen is aan bijvoorbeeld wensen waar het gaat om het beheer van ketens, her, ondernemingen die toeleveringsrelaties hebben met ontwikkelingslanden, worden eigenlijk ook in die OECD-richtlijn nadrukkelijk opgeroepen om ervoor te zorgen dat wat daar allemaal gebeurt zich ook niet onttrekt aan hun waarneming... maar ook de goede, duurzame kant uit wordt gestuurd. Dat ligt heel mooi in het verlengde... wat we in Nederland een paar jaar geleden met elkaar afspraken. Namelijk dat we ook uit Nederland gaan proberen... die invalshoek te bevorderen. Dat komt heel mooi samen. Als de Nederlandse overheid ons advies overneemt... dan kunnen we ook echt wezenlijk iets uitmaken... een positief verschil uitmaken... in alle landen waar Nederlandse bedrijven actief zijn. Maar de nadruk blijft wel liggen op handel in plaats van hulp. Het is de combinatie van beide. Je helpt een, een, een nationale economie... daar het allerbeste door te bevorderen... dat de private sector duurzame werkgelegenheid... Ja, ja. en kan, kan het ook zo... Uh, dan op deze manier, als dat goed gaat lopen... de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking... wat wij met z'n allen... uit belastinggelden uh, voor over hebben... dat dat ook een beetje omlaag kan... en dat de bedrijven dat verder uitzoeken. Nou ja, dat is, dat is uiteindelijk een politieke prioriteit... want nou, lang niet het hele... Nou, ja, ontwikkelingssamenwerkingsbeleid wordt hierdoor afgedekt. Er zijn ook echt taken, zeker als het gaat om het leveren van noodhulp... die eigenlijk per definitie bij de overheid belanden... en daar ook horen te belanden. Nederland is daar in het verleden... wat mij betreft volstrekt terecht genereus geweest. Dat moet wat mij betreft zo blijven. Dat is de verantwoordelijkheid die je als rijk land hebt... ten opzichte van landen die arm zijn. en Wat u betreft hoeft die bijdrage niet dus naar beneden? Nee, ik denk echt dat we daar een taak hebben... Die, die onverminderd actueel blijft. Maar ik herhaal... de Nederlandse overheid kan de middelen die ze reserveert... voor het bevorderen van private activiteit... denken wij, toch nog effectiever en beter inzetten dan nu gebeurt. Sophie Inveld daar ja, nog even nee, daar, daar, daar sluit ik me uh, uh, geheel en al bij aan. Ik denk dat het, dat het ook nog verstandig is om een andere reden. Uh, omdat uh, er, er leeft toch ten onrechte bij ons altijd een beetje een beeld... dat een continent als Afrika bijvoorbeeld... Dat daar, dat, dat daar de misere eigenlijk ingebakken zit in het systeem. Terwijl je ziet dat daar eigenlijk ongemerkt toch allerlei ontwikkelingen zijn... ook economische ontwikkeling. En dat bijvoorbeeld China daar fors... Uh, uh, investeert, of in ieder geval actief is, en misschien niet dezelfde richtlijnen hanteert. Dus ik denk, we hebben altijd een soort blinde vlek gehad voor die kant van uh, de ontwikkelingssamenwerking. Uh, ik denk dat het heel goed is om daar nu een keer de spotlight op te zetten. Hoe dan ja, de, ook een, Kijk, de zorg uh, die, die ik dan toch wel direct... We, we zorg, gaan de laatste minuut in, ja, zeg ik. U de u zorg heen. die ik wil noteren is dat natuurlijk Chinese ondernemers zich heel vaak maar juist niet plegen te houden nee, aan nee, die voor ja, duurzaamheid. Dat ja, is ook ja, ja. een strekking. Ja. Daar moeten we voor zorgen. Ja. En als we kunnen bevorderen dat in een ontwikkelingsland hè, ook een maatschappelijk middenveld tot stand komt, ja. zoals we het in Nederland heel normaal vinden, met goed functionerende vakbonden, die de juiste signalen kunnen afgeven, Dan gaan we ook wat betreft Afrika echt een goede kant. Oké, okay, kunnen we dit positief afsluiten, meneer Van Heijem, dat u het ook een geweldig voorstel vindt? Ja, echt, ik heb, hoor maatschappelijk middenveld, verantwoordelijkheid over, over de grenzen, ja. dus, dus ja. een CDA-advies zou ik bijna doen. Oké, okay, het is uh, allemaal heel positief, zoals we deze uitzending beëindigen. Zoveel je in het veld, Alexander Renoujkamp en Eddie Van Heijem, dank. Meer wil, als u meer wilt weten, kijk dan op onze site, trostkamerbericht.n Punt nl. Volgende week zijn we er weer gewoon om 11 uur... ondanks de plannen die u heeft, meneer Vanijm, op Radio 1. Straks de NOS met het nieuws. Daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Gaat ook over 11 september. Gaat ook over de antiterreurmaatregelen. En om kwart over 1 is er Tros in bedrijf... met aansluitend vanaf nu de Tros Autoshow. Wij zijn er, zoals Kees al zei, volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Dag. Samen thuis. Samen trots. Sport op radio 1. Vanavond om 7 uur de eredivisie. Roda Tentel. Hij schuift hem naast ADO RKC, de Graafschap NEC. Het is 2-0 geworden voor de Graafschap AZ Vitesse. Oh, dit is die heel mooi. Prachtig doelpunt. Heer AKS Aya. Ja, niet te binnen van een slotfase. Krijgt juwel, en ook het US Tennis Open. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws.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 Dit is Radio 1.